Werkte samen met de mamas en de papa's en schreef mee aan Kokomo van de Beach Boys. Zijn echte naam was Philip Wallach Blondheim. Scott McKenzie was 73. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de papieren telefoongids niet meer ongevraagd wordt verspreid. De kwestie is actueel vanwege het initiatief SterfTelefoonGidsSterf.nl van de internetondernemer Alexander Klupping. Hij vindt het ongevraagd toezenden van de gids niet meer van deze tijd. Zes partijen willen nu de telecomwet aanpassen. Daarin staat dat er een verplichting is om de gids te verspreiden. In Californië heeft de Britse filmregisseur Tony Scott zelfmoord gepleegd door voor een brug te springen. Scott is onder meer bekend van de films Top Gun, Beverly Hills Cop 2 en Enemy of the State. Samen met zijn broer Ridley Scott produceerde hij de series Numbers en The Good Wife. Tony Scott was 68. Het weer, stapelwolken en zon, en vanmiddag een kleine kans op een bui. Het wordt 23 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Dit was het NOR. Weer... Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. In de randstad staan files op de A15, Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer. A20, Hoek van Holland, richting Gouda, voor het knooppunt der Brechtse 4. En op de A28, zwollen richting Amersfoort, tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden 5 kilometer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op, op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Een hete zomer met ZFM. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Yeah. no, here come the original article to all yellow, it physical. Love it like diamonds and pearls. When look pandemic. And then, It's like fish! It's like, baby, tell your girl no reason Why you should feel good when mango season? Come with take a walk along by the beach. Classes in session, allow me to teach you. And then, the mango tree on the yummy. Come watch for the moon. And then, the mango tree on the yummy. Make a little soul. Mango banana and tangerine. It's so hot Sweater down in and you'm let back after all What are we the tree, them pan, the beach coat all People can't wait till the mango start fall So I can mix up now with the dance hall And that's how we the girl, them ball I'm the mango tree, honey, honey Time to wanna get up, leave, no Step on the microphone, I kick up And me now go tender, no no badness, make Come no car up, all the girl out the street When ya go up, so give me this You're my know, banana with this salvage And that's how we try the chain all day go so up to when time this on art Ooh, set a gun in on your neck, but after all What up we the tree, then pan, the beach go tall People can't we MC, the mango start fall So I can mix up now with the dance hall Adapter make the girl, them ball, sing And the little mango tree, honey Miami Come watch for the moon you know you tell our And the little mango tree, honey and Make a moon so it's fun, it's fun.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 zangeres Rodesh, de Zandvoortse zangeres Rodesh langs, want die geeft volgende week zaterdagmiddag een museumconcert bij het museum. Uh, verder gaan we naar weer voetballen met dit weer. Hoe vind je die? Kort Korte allemaal... broek aan. Ja, ik ga. SV Zandsport Sport speelt vandaag thuis tegen Odin. En daar is voor ons aanwezig Joop van Es, onze voetbalverslaggever. Dus tien over half drie gaan we bellen met Joop. U hoort het, luisteraars, ZFM Radio genoeg evenementen en activiteiten deze zaterdagmiddag. En veel zaterdagmiddag Zomerse muziek wellicht lekkere strandradio. De komende drie uur lang bij CFM. Welkom en nogmaals een hele goede middag. En hier is Dabop uit alle hitlijsten van dit moment. В нашем доме поселился замечательный сосед Мы с соседями Ik wil niet door bij te lopen, leks uh, van de oren. Ja, hier zit goed fout. Ja. Hoe is dat nou mogelijk? Lex komt weer uh, vanuit de studio, presenteren Lex, Lex van de horen. Dat kan niet, hè? Dat kan niet, Lex. Dat kan niet, Lex. Kan niet, Lex. Wat ik kom je doen? Dat het hier zo lekker cool is. Ja, oh. da dat is het wel. Ja. En dan maar... ik denk ik, ga even naar de studio. Oh, kijk. Ja. Even afkoelen. Even afkoelen. Dan, zijn, het nou goed. dan zijn we gerust. Zo dadelijk om half drie het uh, CFM weerbericht met Lex van de Horen. Nou, de heer Wijnberg is ook uh, inmiddels gearriveerd in de studio. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Um, er, is nogal wat, er staat nog wat gebeuren vanavond in het. Uh, in ik heb uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja. de die, die tekst kwijt. Uh, Jupiter Plaza. Ja, ja dat was vanmorgen al in Goedemorgen Zandvoort. Dat klopt. Welkom wederom bij CFM. Dat wat vanavond. gaat er allemaal gebeuren vanavond? Nou, uh, vanavond zaterdag 18 augustus.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 daarna volgt Glamour Day, daarna volgt Shopping Dinner Night, en dan geven we het weer over aan Gert van Kuik met Winter Wonderland. En dan is het jaar om. Oké, okay, maar wat leuk. moet ik me dat zo voorstellen dat u dan met een aantal ondernemers van Jupiter Plaats bij elkaar gaat zitten en zeggen, jongens, wat gaan we organiseren? Uh, niet alleen de ondernemers van Jupiter Plaza, ook de winkels aan de overzijde van ja. de, dat stukje. Klopt, dus zo'n stukje halterstraat wat dan, wat dan weer gepromoot wordt door middel van dit evenement wat u vanavond weer gaat organiseren. Andere, ja, ja, ja. En uh, aangezien u meerdere meer activiteiten uh, organiseert, maar ook van diverse pluimages. U hebt het net zelf, u geeft zelf net aan op de zondagmorgen ook. Ja. En dit dan op de, de zaterdagavond. Want het is nou iedereen zit natuurlijk nu op het strand. strand. Ja, we hopen op een uh, ja leuk. Ja, nou goed. paar Maar te, vandaar ook wellicht de tijd van 6 tot 9. Het ja. is een goed gekozen tijd, want dan komt iedereen van het strand en kan ja. dan uh, gezellig gaan bezahlen. Dat Hopen we wel. Ja, <lacht> <lacht> ja. super. Maar wat, uh, wat leuk het al, dat ze allemaal de ondernemers de handen in één hebben geslagen om dit tot de een tot een. een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 Open en dicht. Mm. Uh, wat is daarin? Uh, wat Hoe staat Jupiter? Uh, de Jupiter plaatsen ondernemers en de overkant daar tegenover. Hebben uh, die positieve ervaringen of negatieve ervaringen? Ook 50-50 zeg maar. De achterkant van de overkant was grotendeels tegen. ja uh,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 uh, geen haast heeft, ja. een kopje koffie neemt, wordt eten, weer winkelen. Een ontspannen manier van, van, van winkelen. Dat is een puntje op. moet plezier daarin hebben. Goed, en dan moeten de winkels ook uitstralen op dat moment. Ja, zeker. zeker. Want alle schouders eronder en een mensen eronder. Ja, en daar bijvoorbeeld het idee van. En dat had dan uitgevoerd geworden deze zomer in de maand augustus. Als de straat was afgesloten geweest, hadden we een soort. Uh,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 Om daar gezellig op straat zeg maar, ja. te zitten eten. Net zoals je dat je aan de Costa de Zool in Spanje ziet Ik, uh, ja, aan En de promenade. En ook om tegengas ja. te geven. Men moppert het hele jaar over het strand, de concurrentie van het strand. Nou dit was juist nu eens bedoeld van.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 But I can't.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 we never forget One morning I'm panicking out of a bed We told them it's a scooper, Don't play the fool But the answer was shot You got to go to school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 My name is Interpret, and I also DJ it in the life that's cool. So, took another way. You're like the mic, and G, so I use my voice. As soon as the body guards get the big Rolls Royce. That's right, my name is.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 Je zou het waarschijnlijk niet willen geloven, maar deze twee Nederlandse jongens, MC Mike G en DJ Sven, hadden hier een wereldhit mee in de jaren tachtig. Toen noorden ze met de Holiday Rap. En daarmee is het half drie geworden. Dat beweging tijd voor... En aanwezig in de studio van CFM is Lex van en Niet op het strand. Goedemiddag trouwens. Het is hier lekker koel hoor. Lekker koel cool, hè? <laughs> beter hè, beter. Goed, oh, heerlijk Heerlijk joh. Heerlijk, joh. Ja. Hij, is niet, hij is niet de enige echte uh, Zandvoortse weerman. Maar hij is ook de slimste weerman van Zandvoort. <laughs> en kleur heb je toch al genoeg hè. daar dus, uh... ja, nou, hoef ik niet voor naar strand. Nee, nee, nee, klopt. <laughs> maar waarom niet op het strand Lex vandaag? Het is toch prachtig weer? zoals je is prachtig weer. Maar ik ben de afgelopen dagen ook naar het strand geweest. En uh, ik ben het even zat ja het gewoon even zat. En dan zoek ik de koelte op en hier is het koel. Cool. Ja, hier is het lekker koel, dat klopt. Ja. Dus. En uh, blijft het zo of? Uh... Uh, vanavond blijft het ook warm. Uh, Oké, okay, goed. Dan blijven we binnen. Wij blijven binnen. Dus, dus, dus het blijft zo. Nee, vanavond, uh, het koelt natuurlijk wel af. Het is nu uh, rond de 30 graden. Ook op het strand. Ook op het strand? Ja. Dus het is benauwd. Ja, of, of het koel... in het dorp is het nog warmer, ja. dan graad je twee warmer, maar op het strand is het ook nog 30 graden, want die wind die blijft uh, uit de waaien, dus de, dat gaat over de duin heen en dan heb je dus eigenlijk helemaal geen wind op het strand, weinig, weinig wind op het strand. En vanavond uh, koelt het wel wat af, maar...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 En uh, er staat morgen ook weer weinig wind en de temperatuur die komt morgen ook weer uit, rond de 30 graden. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Mag ik, mag ik de vraag stellen? Mag ik de vraag stellen? Ja, als, uh, ik... Wat is normaal voor een tijd van het jaar? 22. zie yes, ja. 22. <laughs> ik had het kunnen weten. <laughs> dus we zitten er lekker ruim boven. No. Maar we hebben nog geen hittegolven voor. hoor. Want uh, dat halen we dit jaar dat halen we dus echt goed.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 Kijk, dan wordt hij al een stuk vrolijker, hè? We hebben sporen is eerst nog kans op buien. En dan smiddags uh, middags, dan komt de zon er weer bij. En dan staat er een zwakke tot matige westelijke wind. Dus die komt die wind van zee, dus dan koelt het echt wel af. En uh, 25 graden zit er nog wel in, maar meer ook niet, hoor. Dus uh, dan wordt het toch wel wat aangenamer uh, maandag, met eerst uh, s morgens wat buien en dan... Uh,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 hoe oh, warm is dat? De mensen die meeluisteren op het strand. Die is. Uh, vanochtend was je 20. En doordat. Uh, het is nu laag water. En dan staat de zon erop te branden. En dan uh, langzaam warmt het op. En dan uh, komt hij op uh, 1, 22 graden. Lekker. Uh... Oké, okay, heerlijk weer dus. Lekker weer Maar goed, de wind, de wind is nu aflandig hè? Hij is aflandig. Hij is aflandig. Ja. Maar dat is even voor, die, voor de zeilwedstrijden bij de watersportvereniging. Dit weekend is een heel mooi zeilevenement uh, op het strand. Ja, maar er is weinig wind hè. Ja, dus het dobberen. Ja, worden wordt een beetje dobberen. Ik denk dat onze meneer de Visser heel laat weer terugkomt. Ja, dat vermoed ik ook. Maar goed, misschien dat we nog in de uitzending kunnen krijgen. Ja, ja, maar goed. Uh, morgen. En morgen, morgen blijft de wind onveranderd? Ja, weinig wind uit het zuiden. Oké. Okay. Nou ja, goed. Dus windkracht uh, uh, 1, 2. Ja, dan moeten ze kruisen naar Noordwijk en dan weer voor de wind terug. We dus. zijn wel naar Noordwijk. Dus ja, in komen Noordwijk. we komen s'avonds laat pas terug. Dus. <laughs> Dat zijn hele snelle boot hoor. Maar Je <laughs> <laughs> hebt niet zoveel wind nodig hoor. <laughs>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 special for next day's here is Sex on the Beach this boom yo damn whoa oh, hey, oh, hey, come on oh, there's a party tonight real and crucial people the original king of a talking panda microphone yes me come like Al Capone when me sing I wanna have sex on the beach come on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 Nou, Met de tip van Alex van Oren gaat het vanavond uh, gezellig worden op het Zovoortje En in het dorp, hè? En in het dorp, ja, daar ja, kan je het ook doen hoor. Je hoort de seks aan de fiets van. Uh, het, het is maar net wat jij wil, uh, Albert. Ja. Dat maakt mij allemaal niet ik uit. Ik doe het hoor. tegenwoordig alleen maar digitaal. <laughs> Oké, okay, ik wou het zeggen, maar dat doe ik niet verder. Goedemiddag, Pieter. Uh, bonjour, Robin. Bonjour, Albert. Bonjour monsieur, ça va. Trabia, trap en Het is hier bloedheet, dus geen seks onder de want daar is het gewoon iets te warm voor. <laughs> we hebben momenteel een graad of 40 in de, in de half schaduw, half zon. Het is onbewolkt en we lopen van schaduwplek naar schaduwplek. Het is bloedjesheet. S'nachts komt de temperatuur niet onder de 30 graden. De zee is inmiddels gestegen naar 27 graden. Dus alleen de koude douches op.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 dat je doorgaat. Uh, vandaag uh, gaan ze ook dobberen hier in Zalvoort, want we hebben een rondje rem, je weet wel. Ja, ja. ja. Naar Noordwijk ja. en terug. Dus er zijn zo even een paar uurtjes onderweg. Maar nee, is de wind voor jullie? Ja, ook 0,0. Uh, oh, nou, dat wordt dan, word dan uh, slepen. <laughs> Waarschijnlijk, ja. Of een, paar, of een meenemen. Kijk, het is, nee, het is hier werkelijk uh, Dus uh, Het is zuipen, zuipen, zuipen. Zuip.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 Kijk eens aan. Ja, het Frans spreken dat doen die buitenwoners niet. Hoe is de Franse keuken, sorry dat ik even interrompeer. maar hoe is de Franse keuken? Uitstekend en spot goedkoop. Wat heb je zo al voor lekkers gegeten? Ik ben natuurlijk aan de mossel gegaan een aantal keren al, maar verder een toneensteken met basibier erop en alles, alles kan je hier krijgen joh. Kip is natuurlijk het meest betrouwbare. Een de poulet uh, is uitstekend, uh, uiensoep, uh, vissoep, uh, je kan zo gek kunnen zien, ijs natuurlijk na, dan blons, uh, veel café-american, dan krijg je tenminste een fatsoenlijk kop koffie, anders krijg je een kopje waar één slok in zit, dus je moet altijd een café-american bestellen, en uh, dan is het het beste drinken, met een glaasje cognac erbij, Dan ach, ach, ach, ach. kom je de avond toch wel door, zeg ik. Het is weer behelpen, hè Pieter? Het is echt behelpen. Uh, uh, uh, de dag best wel door, hoor, maar door die warmte je doet geen pest. Eh. Het is alles is, denk ik, van, nou, zal ik nog een uurtje in bed blijven liggen, maar ja, dan komen die hopvliegen, die kamers, in. <tog een <tog een dus ik heb in elk vertrek heb ik een vliegen met mijn lippen liggen. En er zijn al een heleboel vliegen gaan hemelen. Dus nee, het is, het is best vol te houden. Ja, je zit nu in een aantal weken in Frankrijk. Heb je überhaupt al een regen een keer gezien of niet? Nee, nee. Nog helemaal niet? Het is. Ik voer elke morgen een regendans op, maar het helpt geen zoden Helemaal niks gewoon. Niks. Nee. Jullie wel. Oké, okay, ja, wij hebben voldoende regen gezien hoor. Tjoh. Stof, stof, stof, durf je onder water. Nou, dat gelukkig niet. Da da daar da hebben we het wel dat over dat als weet. je terug bent. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dit was het ding vanuit Frankrijk. Mooi, spreken we elkaar volgende week weer? Ziet je er dan nog of? Zonder meer, ja, ik ben er nog volgende week. We hebben een uh, leuk plaatje voor je uh, klaargezet uh, van een leeftijdsgenoot. En dat is niemand minder dan Dalida met Comet oh. Prima. Geweldig, geweldig. Geniet ervan uh... veel succes. Pieter, heel veel plezier en tot volgende week. Tot volgende week. Dag Pieter. Dag Piet. Prima tu me donne tant de joie. Que personne ne m'en donne comme toi. C'est ta bouche qui m'a Stringer en komen prima, tu me donnes chaque jour. Kom prima, tu me don dan moer. Que j'espère te le rendre. Kom terug dan te brand. Rekelijks draaien we lekkere Franse muziek bij Soft op Zaterdag. Het item van de week, Pieter Jouwstra in Zuid-Frankrijk en volgende week zaterdag spreken we gewoon weer hoor. Hij vermaakt zich daar prima, dat zei hij in ieder geval. En er wordt vandaag weer gevoetbald, het zwaar zijn Joop trouwens, goedemiddag. Ja, goedemiddag luisteraars en heren uh, in de studio. Ja, het is natuurlijk uh, bloedversiekend zwaar. Maar er staat gelukkig nog af en toe een klein briesje over het veld. En daar, uh, daar moet je dan maar weer een beetje kracht uit putten. Goed, het is het nieuwe veld waar Samson uh, wordt op speelt nu, Het nieuwe uh, kunstgrasveld. En uh, dat is uh, nu een paar weken in gebruik. het wordt vo officieel volgende week woensdag in gebruik genomen. En Samson speelt vanmiddag voor de KNVB-beker tegen od 59. Het tweede van Odin 59 uit Heemskerk. En uh, ja, helaas staat Zandvoort nu al met uh, aan 1 voor. De voorbereidingen voor deze uh, KNVB-cup, die zijn, uh, hebben ze gehaald uit de uh, Haarland-Bachbar-cup. En dat is niet al te best gegaan voor S.V. Zandvoort.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 Het eerste van Zandvoort is nog lang niet compleet. Er zijn een x-aantal op vakantie. Er zullen een x-aantal nog niet in vorm zijn. Dat kan allemaal. De competitie begint pas in september. Dus dat duurt nog heel even. En voor die tijd heeft Pieter Keur de trainer... ...nog de tijd om zijn mannen in een goede vorm te krijgen. Zandvoort is nu ook aan de bal. Maar wat ik ook nog wilde zeggen eigenlijk... ...die spelen niet zoveel jongens mee... ...die eigenlijk in het tweede normaal gesproken spelen. En die doen nu mee. Maar ook een... een, een pardon. Een die is weer terug op het AONS, een paar jaar buiten Zandvoort gevoetbald. En die is nu weer terug en speelt samen met zijn broertje in het eerste. En dat is altijd een hele sterke spits. Ik heb kriebel in mijn keel. Ik ga even stoppen jongens. Ik spreek jullie later weer. Nog steeds 0-1 dan in het voordeel van OD59. Dankjewel, jouw neem heeft een lekker slokje water. Hè.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 You turn around to see what you beeping at It's like the summer's a natural aphrodisiac And with a pen and pad I can this rhyme To hit you and get you quick for the summertime, summer, summer, summertime. The court yet. Hustle to the mall to get me a short set. Yeah, I got on sneaks, but I need a new pair. Cause basketball, court in the summer, got girls there. The temperature's about 88. Having the water plug, just for old times' sake. Break to your crib, change your clothes once more. Cause you're invited to a barbecue to start with four. Sitting with your friends, and y'all reminisce about the days growing up and the first person you kiss. And as I think back, makes me wonder how the smell from a grill could spark off nostalgia.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 We zijn nog steeds helemaal trots op onze eigen Luna. Ja, toch, over jou? Ja, zeker. Wat maakt ze lekkere muziek, hè, deze en jonge dames. Zo toepasselijk ook weer, hè? Bama la playa. Geniet van de zon vandaag. Lekker op het zonfotse stroom. En geniet ook van CfM, want ze dadelijk hebben nog twee uur lang soft op zaterdag. Met heel veel zonnige muziek. Dat beloven we bij deze. En ook deze is leuk, hè? Zo vlak voor drie uur. Hier is het uh, plaatje van het Rozenberg trio. De Boca, de